Historie op een of andere manier. Maar het, het, het is typisch iets uit de Renaissance eigenlijk. Voor het eerst oud oh, is geformuleerd uh, door zeker Alberti in de tijd van de beroemdheid. Typische Renaissance-kunstenaar van alle markten thuis. Maar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 die handelen over heiligen of uh, kerkvaters, um, geven die profane historie niet aan wat je zou verwachten, namelijk uh, gewone geschiedenis. Gewone geschiedenis, daarvan is, kun je eigenlijk vrij grofweg zeggen dat het überhaupt nog niet bestaat in die tijd die mensen hebben geen idee van wat geschiedenis is in onze zin een profane historia is en hij verwijst dan uh, die boodje naar, uh, naar Rafael, de, de uitstekste schilder van de branche eigenlijk. Die schilder profane historien dat zijn eigenlijk niet de mythologieën. En iemand als Michel wordt opgevoerd als iemand die bij uitstek juist heilige historieën schildert. En waarvan hij haast eerder iets profaans bij zouden kunnen voorstellen. Kijk, dat is in het kort het uh, begrip van.. van, van, van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 Dat is uh, op het moment uh, dat men moet zeggen, de uiterste consequentie gaat trekken uit datgene uh, wat we nu eigenlijk schilderen. Dus uh, dan zie je dat men...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 dat moet ik met nadruk bij zeggen, dat is er toch absoluut niet te zien aan die schilderijen. Het is wel te zien of een schilderij enigszins realistisch, dan wel enigszins idealiserend geschilderd is. En je kunt zeggen van realistisch schilderij, ja, dit lijkt op, op wat werkelijk is. En men kan in die tijd nog echt heel goed, goed uh, schilderen. Dat, dat betreft, men leerde veel op die academies echt, er was sprake van precisie. Dus in die zin, wat realistisch is, dat is werkelijk. Maar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 wat moet je dat zeggen? Het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 er zit er anderzijds ook weer iets in wat, eh, waardoor je ze eigenlijk niet met elkaar in verband zou mogen brengen, want de intocht van Christus, dat is weliswaar een triomftocht, maar anderzijds een vernedering. Hij zal zijn dood tegemoet rijden, daar komt het kort gezegd om hier en ook niet zomaar een dood, zeg maar. Eh, die Roel van Habsburg, die ondergaat bij benadering geen enkele eh, vernedering, hij trekt inderdaad eh, statig, eh, gezeten op zijn paard, eh, de stad binnen en laat zich, ja, ik zou niet zeggen, werkelijk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 ZANG EN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 Iets, uh, uh, ...iets idealistisch of, of realistisch uh, had. Enfin, die begrippen gaan men meer en uh, door één haspelen... ...omdat men erachter uh, wil zien te komen... ...dat men nu wel... Uh,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 dat zie je nu gebeuren in een aantal schilderijen die ook in de kritiek uit die tijd... ...en niet alleen in de kritiek, maar ook in de boeken die zich daarboven proberen te verheffen... ...dat de, de esthetica's, maar ook in de kunstgeschiedenissen uh, uh, ja, proberen te achterhalen. Dat zou dat schilderij kunnen zijn. En er zijn inderdaad als er een aantal van die schilderijen zo aangewezen... Um, een schilder die niet zo lang geleefd heeft, eigenlijk wel snel wat langer dan, dan, dan voor een, een schilder die, die in naam in Duitsland nog wel gekend wordt.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 misschien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 van Karel de Grote. Um, men wist niet in de tijd niet precies. Uh, dus in de tijd van Otto de Derde, dat is omstreeks het jaar waar dat graf was. Men heeft gezocht en men heeft het gevonden. Het was een onderaardse grafkamer. En uh, onaangetast door de tijd uh, zit daar uh, Karel de Grote op zijn troon. heeft de scepter nog in de hand. Hij heeft het wetboek uh, nog in de hand. En hij heeft de uh, Wereldbol ook nog uh, bij de hand, zou je kunnen zeggen. En uh, daar moet uh, bij het licht. Uh,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 Um, uit, uit die tegenstelling is, is, die staat eigenlijk aan de wieg van het, uh, uh, van de, van het vak, zou je kunnen zeggen. Ja. Tussen, tussen het vak kunstgeschiedenis en uh, die feitelijke opdrachten van die schilders die historiestukken maken, zo interessant maken of dat tot een, tot een in feite een boeiend onderwerp is dat zij. Uh,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 kunst. En, uh, die, die twee begrippen waar het uh, in beide gevallen dan vooral om gaat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 dat de geschiedenis een diachroon verloop kan schetsen met betrekking uh, tot de kunst een synchroon verloop, kan aangeven. Um, toch zit er in, in, in die, in die uh, als je geschiedenis en kunst in die tijd met de fysische grootheden, kan noemen een, een, een soort uh, verschuiving in die in ieder geval uh, de historische gilde kunst. Uh, ...ja, moet zich de kop gaat kosten. Want uh, waar men aanvankelijk uh, de, de, de overeenstemming...